Christopher Beek en Ingeborg, uh, Michiel de Meijer is de winnaar van Sterrettist, een terechte winnaar volgens jullie. Ik vind dat hij een ongelooflijke evolutie heeft meegemaakt. Als je hem ziet, de allereerste keer of nu, dan heeft hij echt wel bewezen dat hij ergens voor staat en mensen houden van hem. Laatend enthousiast was de jury vanaf, ik ben pas ingeprikt vanaf vorige week. Ik moet zeggen, jullie waren eigenlijk, zaten op dezelfde lijn precies. Hè? Ja, dat is ook gegroeid hoor. We waren in het begin, vond ik, ook zoekend samen met Michiel. En uiteindelijk, als je dan het eindnummer hoort, dan weet je, dit is de winnaar. Dat kun je niet rond. Dat vind ik, alleen, ik voelde dat heel sterk op het einde van, ja, het klopt. Ik bedoel, het is een goede performer, een goede zanger, een hele goede gast ook. Allee, zijn karakter is ongelooflijk, het is een hele charmante man ook. Dus alleen, alle troeven heeft hij op zak. Een ontdekking eigenlijk is het voor Vlaanderen wellicht. Zeker, Zeker? dat mag je wel zeggen. Pas op, ik was ook fan van Sieg, voor alle duidelijkheid. Dus dat was wel even wennen als hij de finale zelfs niet meemaakte. Dat moest ik even van bekomen. Maar uiteindelijk, ik denk dat we een mooie show gehad hebben met een mooie winnaar. Christel, hoe moeilijk is het nu eigenlijk om, om te jureren? Tine stond mee in de finale en we weten natuurlijk dat jij mee in Ghost Rockers speelde. Maar eigenlijk ook een stukje mee de Ghost Rockers en Tine op weg hebt gezet in, in haar carrière. Ik ben altijd voorstander om een eerlijke mening te geven, omdat mensen daar veel mee zijn. Dus ik heb dat geprobeerd. Ik heb wel heel veel sympathie voor Tine, omdat ik ze ken en weet hoe ze zich vastbijt in de dingen. Ik kan daar alleen maar respect voor hebben. En als artiest is dat ook iets wat je moet doen. Heeft hij eigenlijk sterk te is nodig? Want als je ziet, heel Antwerpen hangt vol. Hè? Uh, Doornroosje, Zoo of Life, ze doen het allemaal. Ghost Rockers ook nog? Als je zo jong bent, dan moet je gewoon alle kansen die op je pad komen grijpen. En dat is wat zij nu doet en ik zou dat juist hetzelfde doen. En ja, Ingeborg, ja, jij hebt jou dit jaar terug op de scène gezet eigenlijk. Hè? Het was een hele tijd stil. En nu sta ben, je er terug. Ik ben, uh, ik ben nu weer weg. Het is echt beloofd. Uh, dat was een uitstapje, een gevolg van de CD eigenlijk en het enthousiasme die daarmee samen ging. Vroegen ze me eigenlijk voor een test, ik liep toevallig rond op de VRT. Maar dus dit is nu weer rond hoor. Ik ben nu echt wel weer weg. Ik vond het heel gezellig en zo, maar ik heb wel mijn missie al gevonden ofzo. Uh, binnen de VRT ging je toch nog uh, coaching doen, als ik me niet vergis om mensen... Burn-out te voorkomen of zoiets. Maar dat loopt bezig en ik vind het, het werk achter de schermen toch wel iets comfortabeler, moet ik zeggen. Kiesel, ik heb jou gisteren gezien bij Disney on Concert. Supporter voor Gene Thomas, gaat het je af? Ik vind hem geweldig. Ik hou van mijn man en ik vind hem de beste zanger van heel Vlaanderen en omstreken. Oké, okay, dankjewel. Geniet van het feestje, hierna. Dank u.